10 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat waarschuwt dat het vannacht glad kan worden... door bevriezing van natte weggedeelten en sneeuw die is blijven liggen. Plaatselijk wordt het 10 graden onder nul. Vanavond zijn door gladheid een paar ongelukken gebeurd, onder meer op de A12. Voor morgenochtend verwacht Rijkswaterstaat geen grote problemen op de weg. Dan valt mogelijk alleen in Zuid-Limburg nog wat lichte sneeuw. De NS laat morgen opnieuw minder treinen rijden. Syrische activisten zeggen dat het dodental op de universiteit van Aleppo is opgelopen tot 80. Door twee explosies op de campus van de universiteit storten muren in en vlogen auto's in brand. De regering en de opstandelingen geven elkaar de schuld van het bloedbad. Syrische staatstelevisie houdt het op ruim 50 doden. Volgens de regering werd het universiteitsgebouw getroffen door twee raketten die kort na elkaar insloegen. Agenten die kampen met een posttraumatische stressstoornis door hun werk kunnen rekenen op hulp van de overheid. Daarvoor is een landelijke regeling van kracht geworden, heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie bekendgemaakt. Tot nu toe gingen politiekorpsen verschillend om met de beoordeling van posttraumatische stressstoornis als een beroepsziekte. Een aantal agenten is hierdoor in een langdurige juridische strijd verwikkeld met de korpsleiding. Een landelijke richtlijn moet ervoor zorgen dat alle korpsen op eenzelfde manier omgaan met gevallen van posttraumatische stress bij de politie. In Noord-Laren heeft Bob de Vries de eerste marathon op natuurijs gewonnen. Hij ontsnapte tien ronden voor de finish uit een kopgroep en kwam alleen aan. Op de tweede en derde plaatsen eindigden zijn ploeggenoten Christijn Groeneveld en Ingmar Bergma. Eerder op de avond reden de vrouwen. Daar liep het uit op een eindsprint. Die werd gewonnen door Mariska Huisman. Tweede werd Irene Schouten en derde Voske Tamar van der Wal. Dan het weer. Vanavond alleen in het zuidoosten nog sneeuw. Vannacht gaat het dus stevig vriezen. Morgen zonnige periode. Landinwaarts is het droog. Maar aan zee kans op een sneeuwbui. Temperatuur tussen min 3 en 0 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB verkeersinformatie met alleen een uh, melding voor gladheid. In het hele land is het namelijk plaatselijk verraderlijk glad. Ook op snelwegen.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 Ja, goedenavond. Lance Armstrong heeft eindelijk zijn dopinggebruik opgebiecht. Het gebeurde in het interview met Oprah Winfrey... En de presentatrice bevestigde de bekentenis vandaag op de Amerikaanse tv en de CBS. Daar gaf ze wat meer prijs over het gesprek. In a two-and-a half-hour interview, I asked most of those questions, or at least as many of those questions as I could. But I feel that he answered the questions in a way that he was ready. Straks praten we uitgebreid over de details die al zijn uitgelekt en over de reacties uit de wielenwereld. In Australië volgden de Nederlandse tennissers het voorbeeld, de mannen met name de voorbeeld, het voorbeeld van hun vrouwelijke landgenoten. Ze werden in de eerste ronde uitgeschakeld. De een had last van de warmte en de ander weet het aan zichzelf. Volgens mij de drie games die ik makkelijk won, dat waren ook precies de drie games waar ik goed serveerde. Ja, en, en dat is natuurlijk veel te weinig, en zeker tegen een speler als uh, Andy Murray. En in Friesland wordt men steeds zenuwachtiger naarmate het kouder wordt. Maar van een echte Elfsteden coach is natuurlijk nog geen sprake. Daarom maar terug in het verleden. In andere tijden sport staat de tocht van 50 jaar geleden centraal. Een tocht onder zware omstandigheden. Maar we rijden heel rustig door, want ja, het was zo enorm zwaar dat je stopt niet... Je kunt ook niet stappen. Je moet in beweging blijven. Dit allemaal. En de nieuwjaarsreceptie van FC Twente. Tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Eerder op de avond werd in Noord-Laren... de eerste marathon op natuurijs van dit jaar gereden. Weliswaar op een uh, opgespoten skielebaan, maar toch, ijs is ijs. Sebastiaan Timmerman uh, die is daar nog in het Groningse dorpje. Is het stil en verlaten en koud? Uh, kijk even om me heen. Ik sta aan de rand van de ijsbaan. Nou, die is leeg. En als ik om me heen kijk, dan uh, zijn ook de meeste wagens van de media... Uh, inmiddels vertrokken op eentje na, die van Radio 1. Nee, er waren er een heleboel vanavond, stuk of vijf, zes satellietwagens. Want ja, zo'n eerste marathon op natuurreis uh, maakt inderdaad wat los... Maar nu is het heel stil en rustig weer in Noord-Laren. Goed, nou, dan maken we niemand wakker. Uh, uh, doordat jij nu gaat vertellen uh, wie er gewonnen heeft bij de vrouwen bijvoorbeeld, en wat voor wedstrijd het was, laten we daarmee beginnen. Ja, Mariska Huisman wint uh, bij de vrouwen. Doet dat voor Irene Schouten en Foske Tamar van der Wal. Uh, en dat was een, uh, een wedstrijd die eindigde in de sprint van een grote groep. Uh, overigens nou niet een al te saaie wedstrijd hoor. Want er werd wel veel aangevallen. Uh, onder meer onder andere door Lisanne Soumanta. Die we nog kennen van het Nederlands kampioenschap. Waar zij uh, vallend over de streep kwam. Uh, waardoor ze werd gedeclasseerd. Uh, maar niemand geraakte echt weg. En dus werd het een sprint. En zoals zo vaak in een sprint uh, zie je dan de namen die ik net noemde. Huisman, Schouten, Vosker, Tamar van der Wal. En dit keer uh, wint Mariska Huisman. is bezig aan een prima seizoen. heeft ook al de eindzege behaald in uh, het regelmatigheidsklassement op Kunstijs, de KPN Cup. En wint dus ook deze eerste wedstrijd uh, hier in Noord-Laren. Ja, en dan de mannen? De mannen, daar, uh, daar was het een hele attractieve wedstrijd. Het werd ontzettend hard gereden. En uh, de bamploeg had eigenlijk vanaf het begin al het initiatief. Dus de ploeg van, uh, van Jillet Anema. Uh, het viel op dat Bob de Jong een van de initiatiefnemers was... in de eerste ronde van de ontsnapping. En dan ging het zo hard dat Bob de Jong uh, vervolgens die groep moest laten gaan. En zelfs de wedstrijd al vrij vroeg uh, beëindigde. Maar in elke ontsnapping zaten er natuurlijk wel één of twee bij. Kijk, normaal mogen ze in de marathon met maximaal vier rijders per ploeg starten. Maar dat was hier niet. Omdat het een marathon op een uh, natuurreiswedstrijd betrof. En dus hadden ze uh, nog meer overwicht dan dat ze al hadden. En op twee derde van de wedstrijd viel eigenlijk de beslissing toen uh, eerst Christijn Groeneveld... uit die ploeg uh, een ronde voorsprong pakte. Daar kwamen er uiteindelijk negen bij. Onder wie Ingmar Berga en Bob de Vries, ploeggenoten van Christijn Groeneveld. En toen kwam de oude truc weer uh, uh, van toepassing. Toen het peloton afsprintte op tien ronden voor het einde... zat Bob de Vries in tweede, derde positie. En toen uh, dat peloton afgesprint was... had hij eigenlijk doordat hij zo ver voorin zat... en de anderen uit die koproep iets verder naar achter in het peloton zaten... had hij uh, 10, 20 meter te pakken. Demareerde nog eens een keer extra erbij. Uh, uh, en toen was hij weg. En ze, zagen hem, uh, ze zagen hem pas aan de finish weer terug. Mm. Dus de oude truc kwam weer, uh, was weer van toepassing. En daarachter maakten uh, Christijn Groeneveld en Ingmar Berga... dus het feest voor die ploeg van jillet Anemar, compleet door tweede en derde te worden. Ja. Nou, op naar het, uh, NK. Op natuurreis. NK-marathon op natuurreis. Ja. ja, zeg het maar. Nou ja, ik denk dat dat nog echt uh, wel veel te vroeg is hoor. Er wordt natuurlijk hier ook wel over gesproken. Ook al uh, ja, misschien volgende week. Maar uh, ja, de, wat dat betreft de weersverwachtingen... Uh, uh, zijn eigenlijk een beetje een vraagteken... voor wat er nou precies na het weekend gaat gebeuren. Tot en met zondag ziet het er wel goed uit. Maar dan komt er dan uh, dooi en zo. Ja, hoe, hoe zwaar is die dooi? En er komt ook nog eens bij... dat er uh, uh, over anderhalve week gereden gaat worden in Oostenrijk... op de Wijzenzee. Dus zeg maar uh, halverwege volgende week... dan gaan toch de meeste ploegen die kant op... Dus ja, daar zit men ook wel een beetje mee, mee te stoeien. Van ja. wat gaan we nou doen? Uh, mocht er inderdaad eind volgende week wel een NK gereden kan worden, uh, dan zal men misschien iets later naar de Wijze Zee toe gaan. Maar ja, dat evenement bestaat 25 jaar. Dus dat is een jubileum. Dat is ook niet zomaar iets dat je zegt: van dat, uh, dat gaan we eens eventjes skippen. Ja. Uh, maar goed, eerst maar eens afwachten of, uh, of er een, een dooiaanval komt vanaf maandag. En zo ja, hoe zwaar die is. Goed, we gaan het afwachten. Dankjewel. Sebastiaan Timmerman later deze uitzending. Uh, wellicht nog meer reacties van die eerste marathon op uh, Natuurreis. Lance Armstrong heeft uh, in het interview met Oprah Winfrey zijn dopinggebruik dus opgebiecht. De talkshow-hostes bevestigden het nieuws vandaag op de Amerikaanse televisie. Onduidelijk is nog hoeveel hij nou precies heeft toegegeven... over uh, dopinggebruik in zijn wielerjaren. Winfrey ligt er vanochtend al een heel klein tipje van de sluier op... van het uh, grote Armstrong-interview dat gisteren werd opgenomen... en pas donderdag en vrijdag wordt uitgezonden. Before the interview we had agreed that the terms of the interview and what was included in the interview would be left for people to make their own judgments about and that I would not be discussing or he would not be discussing or confirming. Oprah had met Armstrong van tevoren afgesproken dat ze voor haar uitzending geen uitspraken zou doen over het interview. And then by the time I left Austin and landed in Chicago you all had already confirmed it. So I'm like Maar voordat ik terug was in Chicago was het al uitgelekt. En nu zit ik hier met jullie te praten, zegt ze tegen de enkers van CBS... in het ochtendprogramma van vandaag. Die dan komen met de vraag. Heeft Armstrong verteld wat je dacht dat hij zou vertellen? En was het echt een confessie? En did he confess that he come clean in the manner that you expected? I would say he did not come clean in the manner that I expected. It was surprising to me. I would say that... Voor uh, mezelf, mijn my team, alle van ons in de room. We waren mesmerised. en uh, riveted door een aantal van zijn antwoorden. En Oprah vertelt dat zij en haar team zeer verbaasd waren over de manier waarop die antwoordde. Maar verder in detail gaat ze natuurlijk niet want dan kijkt er natuurlijk niemand meer later van de week. I had prepared and prepared like it was a, a, a college exam and walked into the room with 112 questions En in a 2 and a half hour interview uh I de I I asked most of those questions or at least as many of those questions as I could but I feel that he answered Opper had zich flink voorbereid, als waren het een examen. 112 vragen had ze en het gesprek duurde ruim twee uur. En hij was er klaar voor, voor dit interview. Is de weinig onthullende omschrijving van de antwoorden die Oprah geeft? Uh, I didn't get all the questions asked, but I think the most important uh, questions and the answers that that people around the world have been waiting to hear were answered and certainly uh, answered. I can only say I was satisfied. By maar ze was tevreden, zegt ze. Waaruit dan maar moet worden geconcludeerd dat zij niet zo hard is voorgelogen als alle voorgaande interviewers? Would you characterize him as contrite? En was die schuld bewust? Een typering wil Oprah niet geven. Die haar eigen noodlijdende TV-kanaal met dit interview een impuls hoopt te geven. Maar Armstrong was wel serieus laat ze los. En het was een zeer belangrijk moment voor hem, zegt ze. Nou, dan moet hij toch wel iets zinnigs gezegd hebben. Zou je zeggen? Wordt vervolgd van de week. Ik was in de eye-opener. I can't wait to see. You can watch Oprah's worldwide exclusive interview with Lance Armstrong Thursday. En Friday night on the Own Network. Een bijdrage van uh, correspondent Wessel de Jong. Contact met uh, willeverslaggever Gio Lippens. Uh, Gio, we weten eigenlijk nog niet zo heel veel over de inhoud van het interview. Maar als je dit nu zo hoort, wat valt je dan uh, het meeste op? Nou ja, vooral het enthousiasme uh, van, uh, van Oprah over wat Armstrong zou hebben uh, gezegd. Hè, hoewel ze dat nog allemaal in zeer bedekte termen uh, vertelt. Uh, daarnaast gelegd ook de verhalen die vandaag uh, verschenen in de Amerikaanse bladen. Met name de New York Times heeft uh, aardig uitgehaald. En daarin staat nog wel wat opmerkelijkers waar uh, Oprah het net niet over had. Daarin staat met name dat hij de vinger wijst in de richting van de verantwoordelijken... op dat moment voor het wielrennen. De bestuurderen van de UCI, en dan denk ik meteen... Aan Heijn Verbrugge, de voorzitter in de tijd van de, van de UCI. Uh, dat zou hij dan met naam en toename gaan noemen. En, en, en hij gaat dan duidelijk die verantwoordelijkheid daar neerleggen. Hij heeft in ieder geval duidelijk gemaakt, volgens de New York Times... dat hij, dat hij geen renners wil gaan noemen. Uh, daar gaat het hem niet om. Het gaat hem om de verantwoordelijke. En dat vind ik toch wel het meest opmerkelijke. Ja, nou, Als dat gaat gebeuren, hè, als die berichten kloppen... Uh, dat de UCI onder vuur komt te liggen... denk je dan dat de wielerwereld echt helemaal op zijn kop komt te staan. Dat denk ik wel hoor. Dat, dat, dat, dat staat het natuurlijk al een tijdje sinds het uitkomen van dat USADA-rapport. Uh, ook daar komt de UCI natuurlijk niet helemaal goed eraf. Ook daar wordt gesproken over het achterhouden van essentiële informatie... en in het beschermen ook van Lance Armstrong... en het hele systeem van dopinggebruik bij de US Postal ploeg in de tijd. Uh, maar als dit inderdaad naar buiten komt... en Armstrong bevestigt bijvoorbeeld dat hij beschermd werd... door de hogere heren van de UCI... ja, dan, dan is het einde zoek. Uh, ten eerste gaat dan natuurlijk het een en ander gebeuren... Kijk, Hein van Brugge is natuurlijk geen voorzitter meer. Maar is wel nog erevoorzitter. Heeft dus nog een, een ceremoniële functie binnen de UCI. Uh, Dick Pound, of Dick Pound moet je mij horen. Uh, de man die er op dit moment uh, zit... Uh, uh, die, die, die, uh, ja, die, die heeft in ieder geval uh, de verantwoordelijkheid uh, op dit moment. Uh, de, huidige, de huidige voorzitter natuurlijk uh, van, de, van de UCI, Pat McQuaid... Uh, ja. dat is de man uh, naar wie iedereen dan gaat wijzen. Want ja, die zit er wel nog en daar weten we van, uh, vanuit het verleden... dat dat een beschermeling was ja. van uh, Hein van uh, Ja, er gebeurt van alles. Uh, Dick Pound, uh, IOC-lid, en dat is, dat is mogelijk nog een veel belangrijkere vingerwijzing... Hè. dat was het voormalige hoofd van de WADA het uh, Wereld Antidoping Instituut... die heeft nu al geroepen dat het wielrennen misschien wel gewoon van de Spelen weg moet gaan. En dan denk ik weer terug aan een gesprek met Jacques Rogge van een uh, maandje of wat uh, geleden... waarin Jacques Rogge juist zei dat het wielrennen van dit moment... niet zou moeten boeten voor de fouten van het verleden... en dat wat hem betreft die Olympische status niet in gevaar komt. Maar als nu een van de prominente uh, IOC-leden Dick Pound gaat roepen... Van dat uh, het wielrennen misschien wel gewoon van die Spelen moet verdwijnen... ja, dan, dan komt het toch echt wel in een, uh, in een gevarenhoek te staan, het, uh, het, uh, het, het fietsen... En ja, dan zou het wel eens hele grote consequenties kunnen hebben. Uh, hij heeft het ook groep, hè, Armstrong, in het verleden van... als ik ga, dan, uh, dan gaat, mij gaat, uh, gaat er een hele hoop mee. Dan neem ik een hele hoop mensen in mijn val mee. En ja, dat lijkt nu wel te gaan gebeuren. Ja, ja met uh, die aantekening dat de woorden van Jacques Rogge... een klein maandje geleden ging over het schuldig zijn van Armstrong. Toen was het nog niet bekend dat Armstrong uh, de pijlen zou richten op de UCI. En als dat waar blijkt te zijn, ja, misschien dat Rogge dan uh, alsnog omgaat. Maar dan dat... zal hij waarschijnlijk ja. omgaan, ja. ja. Goed, nou, de wereld van nu gaat uh, ondertussen gewoon verder met de dagelijkse gang van zaken. Aan de vooravond van een uh, nieuw seizoen zijn dat vooral ploegenpresentaties. In Gent, daar waren we, en was het de beurt aan Omega Pharma Quickstep. Steven Dalebout, die ging kijken hoe daar werd gereageerd op het nieuws uit Amerika. De belangrijkste vraag op de Erie Merks wielenbaan was... Do we do het in English of Flemish? Tientallen renners verschenen op het podium... ...en werden allemaal onderworpen aan een plichtmatig interviewtje. But yeah, why did, why did, why did you do it? Yeah. Watch out. Why did you do it on the 1st of January? Because um, it... I'm pr proud uh, to be part of the team... De naam Lance Armstrong viel niet. In het wielrennen lijken maar weinigen hun vingers aan de Amerikaan te willen branden. Mark Cavendish, de grote aanwinst van Omega Pharma dit jaar, is breedsprakig, maar houdt zijn mond stil als het gesprek komt op de berichten dat Lance Armstrong dopinggebruik heeft toegegeven. Yeah, er zijn been reports that he's confessed doping. I don't know. I haven't seen any interviews yet. Until ik kan can't really comment on anything. Are you going watch the interview next Thursday? I'm traveling to Argentina at the time. Ik ga niet reageren totdat ik het interview zelf heb gezien, zegt Cavendish. En nee, hij gaat het interview donderdagnacht ook niet bekijken... want dan zit hij in het vliegtuig naar Argentinië voor zijn eerste koers van het jaar. Tom Bonen denkt er net zo over. Laten we het interview afwachten. Maar als de berichten zouden kloppen, die zouden ook kloppen. Er zijn meerdere bronnen die bij dat interview betrokken zijn geweest... die dat bevestigd hebben. Ja, maar dan zullen we reageren op, op insinuaties. En... Laten we het afwachten. En dan zullen we zien wat er effectief gezegd is en wat er effectief kan veranderen. Maar hoe sta jij in dit hele verhaal, lens Armstrong? Ik ben uh, zo beul als koude papa. Ook Nicky Terpstra houdt niet van koude pap. Maar hij wil er wel meer over kwijt dan bonen. Ja, ja ik vind het een beetje jammer dat, uh, dat het elke keer weer terugkomt wat er uh, vroeger gebeurd is. In het wielren in het algemeen bedoel je? Ja, kijk, uh, ik als wielrenner heb daar niks mee te maken uh, met wat Leens vroeger heeft gedaan. Maar wij worden er wel mee geconfronteerd en dat is wel een beetje vervelend. En het is allemaal vervelend dat de publieke opinie, ja, die ziet wielrenners gewoon als dopinggebruikers. Dat, dat merk je gewoon bij het normale volk. En, ja, dat is wel heel jammer. Maar ja, het is niet anders. En, uh, ik doe mijn ding en ik doe mijn ding schoon. En uh, ik hoop dat er in de loop van de jaren uh, het grote publiek ook ziet... Dat je, dat je wielrennen ook schoon kan doen en, uh, en dat je inderdaad drie weken op een witte boterham kan rijden. Het kan. Het kan, zeker. Nou ja, een beetje pasta, een beetje energiedranken maar het kan gewoon schoon. Maar wat is jouw mening over Lance Armstrong? Um, want Lance Armstrong is wel, in, nou ja, vooral dit jaar, de afgelopen tijd de, aan, de aanstichter van al die mensen waar jij je net over vertelt, die, die een hekel krijgen aan wielrenners. Ja, ja. Maar ja kijk, het is ook geen verrassing. Hè? Kijk, als de nummer 2, de nummer 3, de nummer 4, de nummer 5 en ga zo maar door tot de nummer 10 al gepakt is op, uh, op doping. Ja, en de nummer 1, die was altijd beter. En, uh, ja, dan is het eigenlijk wel een logisch gevolg. Maar uh, ja, ik ben benieuwd naar het interview van uh, Oprah en Lens En uh, we zullen zien wat hij zegt. Wat doe jij donderdag om om drie uur? Zit je dan voor de buis? Dan is het interview? Uh, ja, ik, ik wil het wel zien. Ja. Ik ben wel benieuwd. Tja, denk je dat er zin? Nicky Terf staat donderdagnacht in zijn pyjama op de bank, kijkend naar Oprah Winfrey. De oplettende luisteraar hoorde trouwens tijdens het interview een baby op de achtergrond. Voor de niet oplettende luisteraar, spoelen uh, we hem even terug. Uh, ja, dat is waarschijnlijk met het normale volk en. Ja, dat is wel jammer. Maar ja, het is niet anders. Dat was de baby van Mark Cavendish. De man die liever niet achterom kijkt naar Lance Armstrong, maar vooruit kijkt naar het komende jaar. Het jaar van de honderdste Tour de France, die hij misschien wel samen zal rijden met Tom Bonen. Maar Mijn mark erbij verandert er heel veel. Als ik een Tour zou rijden, dan is het echt wel in functie van, van de loutenant van, van Mark. en uh, Om de ploeg een beetje uh, in peloton te, te leiden... En... Misschien dat ik dat wel zet, Ik weet het nog niet. Wat zijn je hoofdstukken deze seizoen? Wil je be op de uh, Tour de France samen met Tom Bonum? Ik weet niet wat Tom doet. Ik ga mijn seizoen around de Tour de France. Het is de 100e edition. Het is de grootste me voor mij. De Tour de France. It's, uh... Ik weet nog niet wat Tom gaat doen, zegt Kevin Dush. Maar ik focus me volledig op de 100e Tour de France. Ik wil opnieuw succesvol zijn, etappes winnen. En misschien wel de groene trui. Yeah, ik probeer stages winnen en hopelijk de green jersey again. Ja, dat was Kevin deze we gaan doorpraten met uh, Gio Lippens. Als je het zo hoort, Gio, wat terughoudende reacties. Maar ik had je eerder al een keer aan de lijn en toen zei je dat ze in België überhaupt uh, wat terughoudend zijn in reacties in zo'n ja. zaak als deze, hè? Ja, daar, daar zijn ze met het hele dopingverhaal minder intensief bezig... dan uh, dat we dat hier in Nederland zijn. Uh, een tijdje geleden, ik, ik heb dat verhaal toen verteld. Cancellara was toen op bezoek. Nou is dat een grootheid natuurlijk, hè, de Zwitser. Maar uh, die kwam toen in Oudenaarde. En uh, ja, toen ging het echt twee, drie uur lang alleen maar over... Hoe, ben jij, hoe kom jij de winter door? Wat ga je doen in het voorjaar? Wanneer sta je er? Uh, hoe sta je ervoor in Parijs-Roubert? Geen woord over uh, de hele affaire. Ja. Um, heb je reacties van uh, andere Nederlanders? Reacties vanuit Nederland of van Nederlandse renners van vandaag? Ja, er zijn wel reacties binnengekomen. Bauke Mollema bijvoorbeeld heeft gereageerd, noemt het een historische dag voor de sport... en zegt er ook nog eens een keer bij, ik hoop dat hij hiermee nu echt een streep onder het verleden kan worden gezegd, gezet. Uh, Oud-collega van Armstrong, Max van Heeswijk, want die reed samen in de US ploeg, die blijft nog steeds ja, achter Armstrong staan, zegt hij. Hij heeft nog steeds veel respect voor hem. Hij zegt... Toch wel een saillant uh, antwoord. Hij was misschien een valspeler, maar valspelers dat waren ze allemaal. Uh, reacties zijn er ook gekomen van het Nederlandse uh, dopingautoriteit. Uh, nou, die zeggen van het is een soort tikkende tijdbom. Uh, verder zijn er nog meer uh, reacties uh, gekomen vanuit uh, de sport. Uh, de WADA onder andere heeft uh, gereageerd. Dat heb, uh, die hebben gezegd van nou laat Armstrong maar voor uh, een commissie onder Ede komen vertellen. Wat hij allemaal uh, tegenover Oprah straks uh, of heeft verteld. Maar wat straks dan in ieder geval uitgezonden wordt. En zo heeft iedereen zo een beetje gereageerd. Ook de UCI heeft gereageerd. Maar die waren heel formeel. Die zeiden dat ze inhoudelijk er niet op in konden gaan. En dat ze graag Armstrong uh, officieel in een verklaring horen. Uh, uiteindelijk ook dus onder Ede. Uh, wat hij allemaal te melden heeft. Oké. Okay. Zullen we afspreken dat we elkaar donderdag en vrijdag nog even spreken? Lijkt mij heel goed. Ik blijf donderdag in ieder geval uh, s'nachts op. En ja, het wordt uh, over twee avonden uitgesmeerd. Hè, want Oprah mm -hmm. heeft besloten om niet te gaan knippen in het interview. Het was zo interessant, zei ze, dat ze besloten heeft uh, om uh, het in twee delen uit te gaan zenden. Dus dat betekent twee uh, korte nachtjes. Ja, daarom zei ik ook: hè, donderdag en vrijdag. Ik ga je spreken. Dankjewel. Zeker. Giel Lippens. Tot elf uur. NOS langs de lijn. Brothers and everybody needs somebody to love. Op de tweede dag van de Australian Open werden ook de Nederlandse mannen uitgeschakeld. Robin Haase verloor volgens verwachting, de mogen we toch wel zeggen van de nummer 3 van de wereldranglijst Andy Murray. De cijfers 6-3, 6-1 en 6-3 waren overduidelijk. Ja, nou ja, dat was een heel beeld van van de wedstrijd denk ik. Ik was niet goed genoeg. Ik sfeerde niet goed, waardoor ik ja, gewoon eigenlijk niet uh, druk uh, kon uitoefenen. En uh, volgens mij de drie ga Surf games die ik makkelijk won, dat waren ook precies de drie games waar ik goed serveerde. Ja, en, en dat is natuurlijk veel te weinig. En zeker tegen een speler als uh, Andy Murray. Is dat meteen de bottleneck van de wedstrijd? Je service? Nee, nee. Mijn spel is ook gewoon niet goed genoeg. Uh, uh, ik denk ook niet uh, heel raar. Uh, ik heb niet veel wedstrijden gewonnen, niet een super seizoen gehad vorig jaar. Hij heeft uh, een fantastisch seizoen gehad. begint in Brisbane met een overwinning gelijk weer van het toernooi. Uh, ja, Dan is het natuurlijk niet zo gek. Dat, uh, ja, dat zijn toch een beetje wat uitersten. En, uh, en ik denk dat ik de wedstrijd goed ben ingegaan. Ik, uh, ik denk dat je, dat je zag dat je overtuiging er was uh, dat ik er in ieder geval een wedstrijd van ga maken. Uh, maar hij was gewoon te goed. En, uh, en, en, ja, en dan, dan houdt het snel op. Dan is het niveau uh, tussen de top, absolute top, wat Andy Murray is... en jij bent een top-50-speler. Um, is dat verschil dan echt uh, zo groot dat het in deze cijfers uitgedrukt wordt? Nee, dat denk ik niet. Want uh, een jaar geleden speelde ik vijf sets tegen hem. Uh, dus zo kan je dat niet zeggen. Uh, in het algemeen is het natuurlijk wel zo dat juist die top-4... Vier... En eigenlijk, nou, laat zeggen top 10, uh, ja, dat die natuurlijk de meeste wedstrijden toch winnen. En, uh, en ook gewoon af en toe met uh, ja, duidelijke, een duidelijke uitslag. Uh, dat maakt natuurlijk wel het verschil, maar ik denk niet dat, je, dat het altijd zo hoeft te zijn zoals nu. We gaan verder praten over de Australian Open met uh, tennisverslaggever Mark Brassen. Goedenavond Mark, Haze is... Uh... Heel eerlijk, heel eerlijk over uh, zichzelf. Maar ja, wat wil je ook? Als je tegen de nummer drie van uh, de wereld uh, speelt... dan is er natuurlijk niveauverschil. Wat vond je van het niveau van uh, Hazen? Nou, ik vond vooral het niveau van zijn analyse vond ik, heel erg hoog. Uh, dat is bij Robin Hazen wel eens, wel eens anders geweest in het verleden. We hebben hem wel eens horen praten nadat hij van de nummer 600 van de wereld had verloren. En dan vond hij dat allemaal vrij normaal en dat hij zich daar niet voor hoefde te schamen. Ja, hij, nee, hij, hij geeft een heel reëel beeld uh, inderdaad van waar hij op dit moment staat. Waar Andy Murray op dit moment staat en uh, hoe de wedstrijd voor hem uh, verlopen is. Een uh, wedstrijd die niet lang heeft geduurd. Je zei net de setstand stand al, uh, 3-1 en 3. Het zijn keiharde cijfers in het voordeel van Andy Murray die... En dat dat moet gezegd. Een voortreffelijke indruk maakt hoor. Andy Murray berensterk op dit moment. Uh, he, weer getraind in, in, in Miami in de, in de wintermaanden. Veel fysieke arbeid gedaan. Dat zag je ook aan hem. Ja, Robin Haas, hij geeft het al aan. servicepercentages waren veel te laag. Hij kwam uh, boven de 50% net aan. En als je dan kijkt naar de servicepercentages van Andy Murray. Gewoon drie sets in de 70%. Uh, volledig overklast. Volledig afgetroefd. Het is nooit een wedstrijd geweest. Hij had helemaal niks in te brengen, Robin Haas. Hij zei... Verder in het interview nog eh, met collega Edwin Peek zei hij nog... nou, begin van de tweede set had ik het idee dat ik misschien als ik die en die game won... dat ik er nog een wedstrijd van had kunnen maken. Nou, ik denk dat hij de enige was die dat gevoel had. Want helemaal niemand had het idee dat er nog een wedstrijd van gemaakt kon worden. Daarvoor was het klasseverschil veel en veel te groot. Ja. Dan naar uh, die andere Nederlander, Igor Seisling. Hij debuteerde in Melbourne en begon goed tegen een Oezbeek, Istomin. Hij de eerste set, maar kwam er toen niet meer aan te pas. Ik had het gevoel dat ik niet helemaal mijn beste spel kon laten zien. lag aan beide partijen. Ik, ik had toch wel wat last van de zon. Ik, ik voelde dat mijn energie daardoor wat opgeslokt werd. Maar ook uh, mijn tegenstander speelde een uh, goede partij. Hoog tempo, serveerde goed, returneerde goed. Dus uh, ja, jammer. Istomin staat een plaats van 15 hoger op de wereldranglijst. Uh, wat is dan het verschil dit moment tussen... Jouw, ja, nummer 65, up and coming. En een jongen die al wat 3, uh, 4 jaar in die top 100 staat. Ja, je merkt dat hij iets uh, meer solide is. Hij, hij uh, serveert ook heel erg goed. En uh, retourneert nog ietsje beter dan ik. En uh, hij speelde wat hoger tempo. Dus uh, op een aantal puntjes is hij gewoon uh, net wat, uh, wat steadier. Ja. En, en mentaal, uh, is er ook nog iets een stap die jij moet maken om dit soort wedstrijden zeg maar, wel naar je hand te kunnen zetten? Uh, nou ja, dat weet ik niet. Ik, ik, ik heb het gevoel dat ik geknokt heb en, en dat, dat ik voor mijn punten ben gegaan. Uh, maar goed, dat deed hij ook. Dus in, in mijn ogen waren we daar gelijkwaardig. Ja, Igor Seisling. Valt hem iets te verwijten? Nou, dat hij last van de zon had. Dat valt hem te verwijten. En dat hij daardoor, nou, ja, ja, nee, dat heeft iedereen klinkt, natuurlijk. Dus. Dat heeft iedereen. Dat klinkt ja. heel flauw. Maar hij zegt van ja, ik voelde de krachten uit uh, mijn lichaam vloeien. Dat wilde dus zeggen dat hij fysiek uh, niet goed genoeg is... om op dit niveau met dit soort jongens uh, mee te gaan. Dennis Istoumin is een lastige tegenstander. Heeft meer ervaring. Is een goede speler. Ja, en, en, en um, Igor Seisling heeft eind vorig jaar al gezegd... dat hij aan zijn fysiek wil gaan werken. Hij heeft dan een beetje David Ferrer, de Spanjaard, als voorbeeld. He, keiharde werker. Altijd fit. Houdt het gewoon vijf sets vol. Kan in de brandende zon spelen. Nou, Igo Seisling kan dat op dit moment dus niet. Dus is hij fysiek niet goed. En dat valt hem te verwijt of niet goed. Hij is nog op dit moment niet fysiek. Ja, voor dit niveau niet. Ja, niet goed genoeg nog. Uh, na twee dagen liggen alle Nederlanders uh, uh, er alweer uit. Gaat het ook nog goed komen met het Nederlandse tennis? Of ben ik nu te somber? Nou, dat ben je om. We hebben natuurlijk wel, wel, wel uitschieters gehad. Dat heb ik gisteren ook al gezegd. Ranske Rust natuurlijk, vorig jaar, eh, Robin Haase vorig jaar zijn, zijn tweede ATP-toernooi gewonnen. Moeten we niet te licht over denken hoor. De broeders zijn spelers die hun carrière afsluiten zonder ooit een, een ATP-toernooi gewonnen te hebben. Nou, Robin Haase heeft er inmiddels eh, twee op zak. Boekt eh, af en toe een mooi resultaat. De derde ronde Grand Slam-toernooi. Alleen het zal over de hele eh, linie, zal het gewoon, zowel bij de vrouwen als bij de mannen, zal het gewoon veel stabieler eh, worden. Het zijn nu vaak nog uitschieters. Maar ze zullen eigenlijk een heel seizoen uh, zullen ze, uh, constant moeten spelen, op een hoog niveau moeten spelen. En steeds tweede, derde, vierde rondes, kwartfinales uh, moeten ze gaan proberen te halen. Maar goed, dat is in het tennis dat een ontzettend ja, wereldwijde sport is, een sterke sport is. Uh, waar heel veel concurrentie is, is dat natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Goed, nou uh, van de favoriete Murray uh, door. Verder geen uh, grote verrassing. Dus dan gaan we uh, morgen kijken wat de dag van morgen weer brengt. Dankjewel voor nu, Mark. Graag tot de volgende gedaan, keer. Robert. Over de Australian Open spraken wij met Mark Brasser. Door de sneeuwval in Oost-Nederland begon de nieuwjaarstoespraak van FC Twente. Van de voorzitter met name Joop Münsterban, bijna een uur later dan gepland. Op de daarbij behorende receptie werd nog één keer teruggeblikt op een slecht 2012. En werd vooral de hoop uitgesproken dat 2013 een beter jaar wordt voor de mede mede-koploper van de Eredivisie. Voor ons was Ragnar Niemeijer in Enschede. De ontvangst in Enschede is feeriek met kleine lampjes, kaarsjes... bij de ingang en sfeervolle muziek in de hal. Maar dat kan allemaal niet verbloemen dat 2012... waarop natuurlijk even werd teruggekeken vanavond, geen best jaar was. Zesde in de competitie en in het einde van 2012... uitgeschakeld inmiddels in de beker en in Europa. Maar eens luisteren naar de voorzitter, naar Joop Munsterman, Na jaren van onstuimige groei lijkt er een pas op de plaats gemaakt te moeten worden. Het zou toch wel, denk ik, een grote illusie zijn als, als er één bedrijf in Nederland, zijn de FC Twente, zich kan onttrekken aan wat zich in heel Nederland voltrekt. En dat is een economische crisis. Iedereen, uh, iedereen maakt pas op de plaats. Uh, mensen zijn al blij dat, uh, uh, uh, met een kleine teruggang. Nou, je ziet wat er aan het gebeuren is, uh, het drama rondom de middenstanders op dit moment, uh, waar, hele, waar hele winkelstraten leeg staan. Dat zijn wel allemaal sponsors van jou, als club. En uh, ja, het kan niet anders dat dat op een bepaald moment... weerslag zal hebben op SC Twente. Tot nu toe is dat niet gebeurd. En tot nu toe zijn we dan die witte raaf. Maar uh, ik vind altijd wel dat je realistisch uh, uh, moet denken. Maar één ding is zeker, de landstitel blijft het hoofddoel. Niet alleen bij de voorzitter, ook bij de aanvoerder, bij Wout Brama. Maar ik denk dat we wel in ieder geval kwaliteit genoeg hebben om bovenin mee te draaien. Om, om, om, om zeker om de titel te strijden. Dat zullen we ook met z'n allen zeker gaan doen. Geen tweede plek titel? Ik denk dat ik niet echt één ploeg kan aanwijzen die de, die de beste papieren heeft. Dus uh, ja, het zal in ieder geval heel spannend worden. Heb jij nog last gehad van sneeuw? Vandaag wel. <laughs> ja, nee, we hebben normaal vanaf het trainingscomplex naar, naar hier we in 5 minuten en dat duurde nu 20 minuten of zo. Dus ja, de, de training was ook al niet best. We hebben op kunstgras getraind. De grootste slachtoffer tussen aanhalingstekens. De trainer, die was er niet hè? <laughs> nee, die zat vast in Engeland heb ik begrepen. Dus uh, ja, die heeft geluk, die hoeft niet hier uh, aanwezig te zijn. Dus die, uh, ja, ik weet niet, ik hoop dat hij donderdag is. En uh, morgen hebben we een vrije dag. Dus hij heeft twee dagen om op tijd te komen. should wait and see Someone who says Van Schra en de Ditch. Nou, vanavond uh, was het dan zover. De eerste marathon op natuurreis. Zo meteen ga ik praten over een andere hele grote marathon. Die van 63. De Elstedentocht. Nu even naar de marathon van Noordlaren. Opnieuw was uh, de winnaar uh, op die onhondig gespoten uh, Skillebaan. Een van de BAM-leden. Niet alleen de marathonrijders waren het, trouwens van de partij. Ook verslaggever Sebastian Timmerman was aanwezig. Mijn een overigens, gezellig avondje gehad. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goedenavond en welkom in Noordlaren. Vier keer hebben ze de primeur gehad, drie keer op rij... Met dank natuurlijk aan de mannen van IJsclub, de Honsrug en de koersen van... Koek en Sopi in de hoek, naast de baan, de sfeervol verlichte baan van uh, Noord-Laren. De ondergelopen skielenbaan, iets meer dan 300 meter lang... waar de eerste marathon op natuurreis wordt verreden. Zo'n 2000 mensen zijn erop afgekomen... kijken toe naar de wedstrijd bij de vrouwen in eerste instantie... Stuk of vijf, zes satellietwagens staan er langs de kant van de baan. Er is veel media-aandacht. Teun Breedijk is de marathoncoördinator van de KNSB. Moet je dan een beetje gniffelen, Teun, als je dat allemaal zo ziet? Nee, dat gniffel ik niet om, want uh, ja, dat is natuurlijk uh, fantastisch. En, um, ja, het mag nou wel een schielerbaantje zijn, maar het is toch wel echt natuurreis, vind ik. Want het is gewoon water wat bevroren is door de natuur. En dat is in mijn optiek natuurreis. We hebben uh, vier winters achter de rug met allerlei mooie klassiekers. Nederlands kampioenschap ook vier keer op rij gehad. En dan toch, hè, er staan hier zes, zeven straalwagens. Dat maakt dan toch weer los, wat los, zo'n eerste wedstrijd. Ja, dat dat, dat schaatsen, dat zit denk ik in alle genen van Nederlanders. Uh, ja, als je die natuureis dus net als vorig jaar. Ik heb het idee dat dan heel Nederland schaatst. Yvonne Spicht, de regerend Nederlands kampioene op het natuurhuis, komt aangelopen met de koffer. Zin in? Ja, ik heb er zeker zin in. Het is toch altijd leuk uh, weer deze wedstrijd. live uitzending op de regionale omroep. Een stuk of zes straalwagens. Ja, we doen er natuurlijk zelf net zo hard aan mee met, uh, met Radio 1. Maar hoe leeft zo'n wedstrijd in het peloton? Uh, ja, dat leeft enorm. Het is uh, van tevoren al uh, heel erg bijhouden wat het weer gaat doen. En uh, ook op internet kijken van wanneer gaat die wedstrijd komen. en uh, nou ja, Ook in het uh, team wordt er onderling al heel veel gewatsappt van wanneer gaat die komen en uh, gaan we meedoen. En, uh, dus ja, dat uh, leeft enorm. Hoe zijn de benen voor vandaag? Nou, ik heb het idee dat het wel uh, goed gaat komen vandaag. Kijk eens, speer, speer. Is dat Huisman? Is dat 76? Jawel. Niet Yvonne spricht, maar haar ploeggenote Mariska Huisman wint vandaag in Noord-Laren. In een massasprint, zoals ze dat zo vaak doet. Ondertussen komen de mannen aangelopen, onder wie Rob Hadders. De winnaar van vorig seizoen van een aantal klassiekers kijkt met een glimlach naar de drukte in Noord-Laren. De gekte die hier omheen ontstaat, dat is voor ons wel heel gaaf om, uh, om ieder jaar weer mee te maken. Maar uiteindelijk is het gewoon een, een rondje rond de kerk, net als op een 400 meter baan. En dat is uh, denk ik ook de charme van de sport. Uh, zoals met een lst toch, dan denk ik dat wij de belangrijkste sporters van Nederland zijn. En een week later kunnen we echt de meest onbekende mannen zijn die er maar, uh, die er maar rondlopen. Wat je op echt natuurreis hebt, is dat je hele lange rechte stukken hebt. En uh, ja, daar komen toch een ander soort jongens vaak boven drijven dan op dit soort baantjes. Uh, dit is toch heel veel bochtenwerk. Maar goed, uiteindelijk... Door de atmosfeer eromheen, uh, alle sponsors met, uh, met rookworsten en, uh, en mutsen uh, muts op langs de kant... dan krijg je wel heel erg het natuurreisgevoel. Maar uiteindelijk, qua manier van rijden, is het gewoon hetzelfde als op Kunsthuis. Dames en heren, Jokie heeft hem klaarstaan. Rob Hadders is attent als op twee derde van de wedstrijd ongeveer de slag valt. Tien rijders pakken een ronde voorsprong. Maar ja, er zitten er ook drie bij van die ijzersterke bandploeg. Ingmar Berga, Christijn Groeneveld en Bob de Vries. Tot de mic, de vries. En als het peloton is afgesprint, rijdt Bob de Vries solo weg uit die kopgroep van tien man. En hij houdt zijn solo tien ronden vol en wint zo opnieuw in Noordlaren. Ja, voor mij was het natuurlijk uh, de uitgelezen kans. We zaten natuurlijk, uh, Christijn Groeneveld was van onze uh, drieën in de kopgroep, de snelste sprinter. Dus die zou daarop wachten op de eindsprint. En uh, ja, voor mij was dit nog uh, een mooie kans. En, uh, en alleen aankomen is natuurlijk het allermooiste. Kijk jij met Arche zogenaamd weerbericht, want ja, volgende week moet hij leuk naar de Wijzerzee met zallen. Ja, tuurlijk, dat is uh, altijd weer het dilemma. En, uh, het, is gewoon, uh, het is gelukkig nog eventjes tijd. En, uh, maar als we hier natuurrijd is, dan blijven we eerst zeker in Nederland. Dus, uh, dat, uh, gaat, daar gaat niks boven. Ja, best gezellig als je dat uh, zo hoort. In Noord-Laren, waar dus de eerste marathon werd uh, verreden. Maar ja, uh, de marathon, der marathons, is natuurlijk de tocht... die ook 50 jaar geleden werd gereden. De tocht der tochten naar 63. 18 januari 1963, half zes in de ochtend. Start zijn voor de 12 twaalfde Elfstedentocht. Bij voorbaat staat vast dat dit een bovenmenselijk zware tocht zal worden... Temperatuur 16 graden beneden 0. Ga er maar aan staan. Nooit eerder werd er onder zulke barbaarse omstandigheden geschaatst. Het televisieprogramma Andere Tijden Sport... zendt morgen een reconstructie uit van die wedstrijd. Een van de makers is Dik Jan Roeleven, die is hier. Goedenavond. Goedenavond. Samen gemaakt met Marnix Kolhaas... Dat de grote schaatshistoricus. Dat is volgens mij de 1963 historicus zo langzamerhand. Ah, ah, jongen, hou op. Hij heeft een uh, geweldige radiodocumentaire ooit, uh, ooit gemaakt. Uh, ook een soort reconstructie eigenlijk. Meer een sfeerbeeld. Maar meer een toertocht ik... ook. Ja, ja precies. Hoor. Meer een sfeerbeeld. Maar wel erg mooi om met te luisteren. Maar daar ben je hier niet voor. Um, jullie hebben een reconstructie gemaakt. Um, waarom? Omdat het 50 jaar geleden is, om te beginnen. Uh, maar vooral ook omdat de wedstrijd eigenlijk nooit echt goed is uh, gereconstrueerd. De toertocht, daar weet je, alle mooie en, en spannende verhalen die zijn er wel van bekend. Maar hoe die wedstrijd zich nou ontzettend uh, ontwikkeld heeft op die bewuste dag, dat is nooit echt goed gereconstrueerd. En wij vinden als andere tijden sport dat het dat, ja, bijna onze taak is... om echt goed te kijken wat, tussen start en finish. Hoe ging het in zijn werk? Hoe ging die demarrage in zijn werk? Hoe uh, waren de onderlinge verhoudingen? Uh, wat hebben die gasten onderling gedaan met elkaar? Wat is er gebeurd? Om dat goed in kaart te brengen... hebben we de nummers 1, 2 en 3, die dus allemaal nog leven... Ook bijzonder. Tachtigers, ja. ja. En allemaal nog ja. kranige man. Nou, ik hoop dat wij op, op ons tachtigste er ook zo bijlopen. Schaatsen is gewoon hartstikke gezond. Ja, nou, dat geloof ik echt. Nou, ja. Maar dit zijn echt... echt ik, ik was echt onder de indruk van die mannen, hoor. Ja. Maar in ieder geval, dus die uit de monden... Nu ze nog leven, ja, oral history wordt het genoemd... Uh, moeten wij bedrijven. Dit is gewoon de laatste kans geweest... om die verhalen voor eens en voor altijd op te tekenen. Ja. Ja. En te voorzien van fantastisch beeldmateriaal, natuurlijk. Dan ga je beginnen. En dan moet je natuurlijk voorkomen uh, dat je in de val duikt dat je dingen gaat doen die in het verleden ook al gedaan zijn. Ja. Er is, is natuurlijk heel veel al Precies. gezegd en geschreven. Er is een ja. film over gemaakt, zoals over die, die, film. die beroemde tocht in 1963. Ik hoor het je zeggen, ik ga daar verder geen mening over geven. Nee. Um, um, um, waar begin je dan? Nou waar je begint is, uh, kijk eerst inderdaad hebben wij op de redactie van ja jongens 63, weet je, dat weten we nou toch allemaal wel. Nou, dan moet je net tegen Marnix Koolhaas zeggen, die, die, die, die ontploft dan bijna van jongens jullie weten nog niet 10% van wat zich daar heeft afgespeeld. Hij heeft heel lang gezeurd om dit te maken. Volgens nou mij. gezeurd Ik is begrepen. niet het goede woord, maar hij heeft wel, uh, laten we het zeggen, zachte aandrang uh, op <laughs> ons allen gepleegd. Maar je moet, kijk Marnix is een serieus te nemen schaatskenner. Uh, dus als hij zegt, jongens, 63, daar is nog zoveel niet van verteld. En dat is nog nooit goed verteld. En uh, er zijn beelden die nog nooit gezien zijn, weet je Als je dat allemaal te horen krijgt, dan, uh, ja, dan luister je. Hmm. En, en wat dan... ga je dan Ga je dan eerst al die beelden bekijken? Of ga je dan eerst verhalen nou, het is, aanhoren? Het is eigenlijk op twee sporen. We gaan eerst natuurlijk die drie mannen gaan we, uh, spreken. Of ze nog uh, ja, together zijn, zullen we maar zeggen. Of, of ze speaking nog, terms. Ja, of, nou niet met elkaar, maar vooral of ze nog gewoon goed hun verhaal kunnen doen. Dat. En uh, dan is de vraag van ja, wat ze te vertellen hebben. Is dat interessant genoeg of is dat hetzelfde riedeltje wat we onderhand wel kennen? En uh, dat was dus niet het geval. Er kwamen details uit. Met name Jan Uitham uit Groningen, die tweede werd daar. Die, die, ja, die vond. Die, die, die, die zulke prachtige details van tijdens die tocht uh, uh, verteld. Weet je wel, alleen al daarvoor vind ik het... is het bijna waard ja. dat we het gemaakt hebben. Ja, ja. Ik, ik moet zeggen, ik heb hem al gezien... en hij zuigt je inderdaad uh, direct richting 63. En dat blijft ook zo tot het einde van de uitzending. Jan Uitham, uh, we hebben een fragment van Jan Uitham... dat hij bijvoorbeeld vertelt dat als ze als groep weg zijn... Hè, een groep van een man of vier dat varieerde een beetje, dat groepje... dat ze ook met andere dingen bezig zijn dan met schat. Op een zeker moment liep er iemand met een koe op de dijk. Nou, in de, midden in de winter, wat is dat nou? En we zeiden, waar moet je met die koe heen? Moet je naar de markt? Nee, die moet naar de bollen, zei ze. Die moest met de koe naar de stier. Die man met een koe aan de touw op de dijk. Daar hadden we nog wel uh, even gelegenheid voor. We waakten onder, onder elkaar grapjes. Nou jongens, doorzetten. We zijn los, we hebben een kopgroep. We hebben nu een goede kans. Is zo gering dat... Van Horkem ja. naar Bolsvar. Ja, is, is, het, is het jullie ook op uh, of heeft het jullie verbaasd? Dat ze zo in detail dingen nog wisten. Ja, dat heeft mij echt verbaasd. ja. En, en dit wat je nu laat horen, dat vind ik bijvoorbeeld zo'n fantastisch verhaal. Iemand die dat nog weet na zoveel jaren. En die, die met die schoonheid van zijn woorden, ik vind die man echt heel mooi praten, ook over de tocht. Dat hij dan uh, dat vertelt. En, en, en hij heeft het ook nog over dat hij dan de tractoren ochtends vroeg met de lichten. Uh, langs de baan stonden of langs het ijs stonden... om hun uh, weg te, te beschijnen. Ja. En dat hij dan zei... Weet je, dat die met de rijrichting mee, weet ja. je, allemaal dat soort details. En ook hoe hij vertelt over... Uh, uh, het, uh, nou, misschien heb je dat ook gezien... Dat, dat vond ik het, het sportief gezien het meest belangrijke moment. Het moment van de demarrage van Paping. On, dat, dat Echt serieus. Ik, ik wist wel een beetje hoe dat ging. Maar als je dat uit drie monden hoort. en iedereen van de Berg eigen, hoor je ook. Ja. ja, Jeen van de Berg, Jan Uiterham en Renier Paping. Die allemaal vertellen wat er is gebeurd... Uh, op het moment dat Paping gestopt is om te gaan plassen. En dan uh, hoe ze dan met elkaar... eigenlijk wat in het wielrennen ook altijd gebeurt. Hoe, hoe de een link is en de ander bang is voor de ander. En hoe ze elkaar niet vertrouwen. En hoe Paping... Uh, nou je hebt, je hebt, je hebt, ja, ja, ik steek even mijn vinger je, op want ja, we, we ik, hebben het fragment. mee. Ja. Ik denk, no, no, nog kan ik gewoon in mijn plaats doen. En dan is er een soort, ja, soort herenakkoord in de, in de lange afstandsport, dat je daar geen, geen misbruik van maakt. Wij rijden heel rustig door. Absoluut niet om hem kwijt te raken. Dat, dat werd niet gewacht, hè. Nee. Maar we rijden heel rustig door. Want ja, het was zo enorm zwaar dat je stopt niet. Je kunt ook niet stoppen. Je moet in beweging blijven. Toen werd ik kwaad dat de jongens mij niet het tempo naar beneden deden. Nou, we reden ook door. Stevig tempo. Maar niet, we gingen niet versnellen. Ik was pissig, ja. Letterlijk pis, Want ja. doordat hij die plasjes dus heeft gedaan... en zij dus uh, zeggen dat ze wel in tempo zijn uh, teruggegaan... Ja. maar hij heeft dat niet al zodanig ervaren. Nee, Daardoor hey. werd hij boos, kreeg hij ja. extra adrenaline... dacht hij, ik, ik zal jullie krijgen. Ja, maar dat is, dus, dat is toch fantastisch... dat je ja. als, als programma en als, als, als sportjournalisten onder elkaar... dat je zo'n uh, gebeurtenis op die manier kan reconstrueren. dat je Tenminste, voor mij was dit echt nieuw licht op, op een oude overwinning. Ja. Want dit is het moment... Uh, het onderscheidende moment waarop hij uh, dus inderdaad de benen neemt. Ja. En volgens ja. mij, omdat hij bang was voor, voor Jean van den Berg... omdat hij die niet vertrouwde... en omdat hij uh, eigenlijk het hele clubje niet meer vertrouwde... hij dacht, ik moet gewoon in mijn eentje weg. Ja. Ja, en dat hij het dan ook volhoudt, is natuurlijk op zich al een, uh, ja, goed, een, een prachtige prestatie. Dat ze ja. op een gegeven moment zijn voorsprong uitloopt, naar 18 minuten terugloopt, na 12 minuten. Ja, ik prachtige beelden ook hoe die politieman zegt: Ik heb zojuist van de politiepost doorgekregen. Dat er, en zo is het. is dus een ja, prachtig tijdsbeeld. Dat, dat soort dingen zitten erin. Maar ook de, de kleurenbeelden die erin zitten. Weet ja. je? De, de Elfsteden, dat las ik bij Bert Wagendorp vanmorgen in de Krant, nog in de Volkskrant. Die schreef: De Elfsteden, Steden van 1963 was in zwart-wit. Nou ja, er zitten morgenavond heel wat kleurenbeelden in. Maar is dat ingekleurd of is nee, het origineel kleur? het is origineel kleurenmateriaal. Dat is echt waanzinnig bijzonder. En dat is echt te gek. Dat is echt... Ja, ja. De, de, de, ligt dat dan op een plank ergens? Of ja, is er dan iemand die is, mailt Gerard en Nijs, zegt. Zijn naam dient genoemd te worden. Gerard Nijssen is beeldresearcher. Dat is iemand die dus gewoon. die gaat stad en land af. om beelden te vinden bij zo'n onderwerp als dit. Maar wat het grote voordeel van deze Nijssen is. is dat het een Fries is. Hij komt uit Veenwouden. En hij is dus gewoon, hij spreekt Fries. Hij gaat daar dus, hij is al jaren, is hij daar... Uh, in elk vrij momentje gaat hij die zolderkamers op, bij wijze van spreken... bij mensen om te vragen, joh, heb je nog wat in die schoenendoos liggen? Ja. Over de Elfstedentocht, van El, alle Elfstedentochten, maar 63 natuurlijk met name... En die heeft dus in de loop der jaren dingen verzameld. Maar zelfs in de montage, wij zaten het afgelopen weekend nog te monteren... belt hij nog op, ja, ik heb nog wat gevonden. Echt waar. Ja, ja. En dat was, ja, ik, de kenner ziet het. Maar de gewone kijker die denkt, nou ja, mooi... Maar beelden van die mannen die dus aankomen in uh, Vraneker door een haag van mensen... dat zijn beelden die hebben wij echt nog allemaal nog nooit van zijn hele leven op de televisie gezien. Ja. En die, ja. daar komt hij dan even mee, en passant, even binnen. Dus die kunnen we er nog net in monteren. Maar ook bijvoorbeeld de finish in kleur. weet je, Jan Uitham en J. van den Berg zie je gewoon in kleur over de streep komen. Ongelooflijk. Ja, ja, ik kan het me voorstellen. Het, het, is, het is inderdaad erg vrij. Er zit hele mooie beelden in. Uh, we, we kunnen er uren over doorpraten. We hebben nog vijf minuten. Dus ik, ik wil nog wel een paar dingen er even uithalen. Uh, het sporttechnische wat mij opviel... was het feit dat hij inderdaad niet direct de krans omkreeg. Ja. En dat hij gesteerd zou hebben. Die, die beelden zitten er ook in. Ja. Dat vond ik helemaal het verhaal compleet ja, ongelooflijk, maken. Ongelooflijk, hè? Ja. ja, want ja, zoveel foto's. is er niet gefilmd. Dus uitgerekend dat moment dat hij aan het steden is... dat ja, uh... gefilmd door de controleur van de Elfstedentocht. Die man zelf, dat was een tandarts. En die, uh, die had dus een camera. En die heeft dus gefilmd dat uh, Paping in overtreding was. Die, die werd gezogen, zoals dat zo mooi heet. Uh, dat je dus achter uh, niet deelnemers aanschaatst. Uh, hm. En die beelden, die zijn uh, gemaakt. Maar er zijn ook nu, in deze uitzending, nieuw is dat ook weer... Twee foto's waarin je datzelfde delict uh, in beeld gebracht ziet. Die zitten er ook ook in. Ja, en ja. dat was natuurlijk een kwalijke zaak, want dat mag niet. En uh, het feit, en dat, dat zie je ook in de uitzending... ze zijn daarna 50 jaar nog steeds pissig over onderling. en ze Of pissig. Uh, Jan van den Berg is nog steeds een beetje boos eigenlijk. Jan Uitham, die tweede werd, die dus had kunnen winnen... als het uh, protest tegen Reinier Paping, zijn uh, zuigerij, was toegekend... die uh, werd gevraagd na afloop uh, door de jury... Van joh, uh, Wat natuurlijk heel raar is, dus jullie moet gewoon zeggen... jij hebt een overtreding begaan, jij mm -hmm. uh, bent gedisqualificeerd. Maar die gingen dus naar nummer twee en nummer drie. Van jongens, wat vinden jullie ervan, wat moeten we doen? Waarop Uitham heeft gezegd, die dus uh, 22 minuten na Reinier Paping binnenkwam... ook al is het gebeurd, Paping was vandaag de beste en hij verdient vandaag tot winnaar te worden gekroond. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch sportmanschap. Ja, Zoals die man überhaupt, uh, die, ja. die uit de hele uh, race door... zich gedroeg als een, als een barmhartige Samaritaan... die je de berg overeind zette toen hij gevallen was. En noem maar op. Maar deze man zei, als ik nu in winnaar word... doordat Paping wordt gedisqualificeerd kan ik de rest van mijn leven mezelf niet in de spiegel aankijken. Nee, nee, nee. Um, mooie beelden. Uh, Anneke Bleker is een fotograaf die toen twintig was... en dacht, laat ik wat foto's gaan maken bij de Elfstedentocht. Hij heeft halsbrekende toeren uitgehaald. Prachtige foto's gemaakt met een uh, nu, uh, nu al historisch toestelletje... wat ze, ja. wat ze nog, nog steeds Jessica heeft. Jassica en Mat. Ja, prachtig. Uh, alleen al reden om, uh, om morgenavond te kijken... en alleen al naar haar verhaal te luisteren en, en de foto's. Maar wat mij ook opviel, is ook een verhaal... wat ik nooit eerder had gehoord, is het feit dat Jane van den Berg... eigenlijk zegt dat hij onderweg... hij was weg, geloof ik, met, met iemand die toen op de vierde plek... Verhoeven. Ja, Anton Verhoeven. En, en dat toen uh, Anton Verhoeven zei... ik heb nog wel een pilletje voor je... Hij ga als de brandweer. Dat is mijn tekst, ja, niet ja, zijn tekst. Nee. Hij zei, ik heb iets voor je. Ik probeer nu J. van de Berg na te doen. Hè. Dat is niet mijn beste kant. Ik heb <laughs> iets voor je, daar word je sterk van. Ja, dat zei hij. Ja, ja. Ja, ja. En dat was dus uh, doping. Dat was waarschijnlijk amfetamine. En het, de achterliggende uh, verhaal is dat deze verhoeven uit Brabant... die zat eigenlijk met twee benen, uh, één been op het ijs... één been in de wielersport. Daar hebben we het weer deed veel zaken Belgische, met, met, met de Belgen. Ja. En uh, had dus beschikking over waarschijnlijk amfetamine. Dat was in die tijd de, de, de doping. En uh, wat ik van Uitham dan ook weer hoor, dus de nummer twee... die uh, dat verhaal ook kende. Het was een, een soort van uh, ja, verhaal dat men, men wel kende. Dat, dat Verhoeven die zat, die had thuis wel een apotheekje in zijn, uh, in, in zijn garage hangen. Maar uh, met name Uitham, die zegt ook van Verhoeven bleef de hele tijd erbij. En die was echt sterk. Maar die, dat zie je ook op die televisie morgenavond. Die schaatste ook zonder handschoenen. Hè? Ja, nou, dat, dat, bloot, dat viel mij ook de blote op. Blote handen ja. gewoon. Ja. Dus die was een soort van, van, van uh, oer, oerkrachten had die man uh, aangeboord. Maar de vraag is nu of dat wel zo was. Want hij is dus helemaal in elkaar gestort. En volgens Uitham was dat door die pillen. Maar ja. ja, goed, dat, dat is natuurlijk iets wat je... Pilletjes uitgewerkt. Dan. Ja, dat, dat is dan de, de lezing achteraf. Maar van Berg is, uh, Jeen van den Berg is zeer uh, duidelijk daarin... dat hij onderweg dus doping kreeg aangeboden van, uh, van deze man uit Brabant. Ja, nou, opmerkelijk verhaal. De hele uitzending is opmerkelijk. Zeg even, hoe laat hij uh, wordt uitgezonden uh, morgenavond? Nee, nee, uh, morgenavond Nederland 1... Als tenminste, de zenders het met die kou een beetje halen? Ach, dat zat toch wel. Oké, okay, kwart over negen, half tien, zo daartussen ongeveer begint het. In ieder geval morgenavond op Nederland 1, de Elfstedentocht van uh, 1963. Gefeliciteerd uh, met de uitzending. Uh, Marlies Schollas-Oos geeft uh, de groeten uh, uh, van mij over ook aan hem... en de felicitaties ook Zeker. aan hem. Mensen kunnen zelf oordelen, dus morgenavond... dus kwart over negen en half tien, wat u ervan vindt... de Elfstedentocht van 1963. U hoort de eindtune van Langs de Lijn... Geef ik u ter overdenking nog even mee dat Luigi Bruins zijn voetbalcarrière voortzet bij OGC Nice. OGC Nice zal het wel zijn. De 25-jarige aanvallende middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor anderhalf jaar bij de Franse club. Bruins speelde eerder voor Excelsior, Feyenoord en Red Bull Salzburg. Dat is het. Goed, tot zover. NOS langs de lijn. Zometeen met het oog op morgen. Het is dinsdag, dus dan kunt u Mieke van der Wij verwachten. En uh, daar komt ook uit, want zij presenteert zometeen... met de dag op morgen. Goedenavond. Feest op Radio 1. Zondagmiddag Govert van Brakel... met de 100 uitzending van de perstribune. De gast, technisch directeur van PSV, Marcel Brans. In principe wil PSV altijd meedoen om de prijzen. Ja, dan zou je inderdaad de BQ moeten winnen... en Champions League voetbal moeten halen. En de legendarische radio-dj Willem van Koten. Arias. Jos den draaier. Vier het mee en kom langs bij de perstribune live vanuit Beeld en Geluid in Hilversum. 100 keer de perstribune. Zondagmiddag van kwart over twaalf tot twee. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit alarm ken je. Maar naast deze sirene is er nu een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid. NL Alert.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 Het festival voor literatuur en actualiteit met schrijvers uit Nederland en verre omstreken. Writersunlimited.nl. Dit is Radio 1.